Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het woonakkoord. Rond middernacht bleek dat ook PvdA-senator Duiverstein het steunt... na toezeggingen door minister Blok voor wonen. Daardoor stemden nu geleden in de Eerste Kamer 38 senatoren voor en 37 tegen. Tot laat in de avond bleef het spannend... omdat al die tijd onzeker was of Duiverstein voor of tegen zou stemmen. Het had vooral bezwaren tegen de verhuurdersheffing... waarbij woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard euro moeten afdragen. De stem van Duiverstein was cruciaal voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Tijdens het debat zei Duiverstein dat hij ermee kan leven... dat er geen tijdelijke verhuurdersheffing komt. en wilde zo'n tijdelijke heffing tot eind 2016... Minister Blok is daartegen, maar hij beloofde dat hij de heffing wel wil verlagen. Als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn. Daarom komt er in 2016 een fundamentele evaluatie van het woonakkoord. In de Canadese stad Kingston is de bestuurder van een hijskraan op een spectaculaire manier bevrijd. nadat hij vast was komen te zitten door een brand. In het gebouw waar de kraan naast stond brak na explosies een grote brand uit.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 Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht, Goedendacht. Wij zijn nog steeds wakker na dinsdag 17 december. En blijven dat graag tot 4 uur samen met u. We blikken gewoon nog even terug op de dag. We behandelen veel onderwerpen. Maakt u zich geen zorgen. Maar 17 december ging natuurlijk vooral over één persoon. Laten we het gewoon maar even proberen daarop. Kijk of hij opneemt. Dit is de voicemail van Adrie Duijvenstuin. Spreek gerust een boodschap in. Dank u wel. Goed. Uh, dat gaat dus niet uh, lukken. Uh, we praten dan maar gewoon na nou, over het debat in de Eerste Kamer. Over het woonakkoord ging dat natuurlijk. En dat doen we met onze eigen politiek verslaggever Lize Witteman. goed nacht. Goedendacht. Was het een lange zit? Uh. Uh, ja, en het werd tot op het einde spannend. Maar ja, dat is uh, wel gebruikelijk voor dit soort debatten. Ja, nou ja, laten we eigenlijk gewoon even uh, de hele dag doornemen. Uh, volgens mij was het allereerste vandaag dat alle kopstukken uh, bij elkaar op bezoek gingen en nog één keer gingen praten. Ja, dat begon al, dat was al een tijd schaam. Gisteravond werd er ook nog uh, druk met de PvdA Senatoren overlegd. Dat ging vandaag uh, de hele dag door. Maar uh, ook in de aanloop daar na het debat toe, was er nog steeds niet duidelijk. Hoe zou Duivestein gaan reageren? Ja, en uh, toen ging uiteindelijk uh, de Eerste Kamer uh, oh. uh, beginnen. die Duivestein nam ongeveer rond uh, kwart voor vijf, vijf uur het woord. Had een heel lang betoog, heel kritisch. Wow. Yeah. <laughs> Wat zei hij? Nou, het was een, uh, het was een beschouwing op het hele uh, woonregime. En um, uh, hij zit natuurlijk zelf, heeft hij jarenlang voor Almere uh, heeft hij ook uh, het woonbeleid bepaald. Dus het is echt een woonman en dat heeft hij goed laten blijken. Hij heeft meerdere stellen die hij heeft geschreven aangehaald. Maar goed, aan het einde was het toch uh, een kort lijst met eisen. Er moest een soort van investeringsfonds komen. En het woord van de avond, een horizonsbetaling. En dat komt erop op neer. Dat er gaat dus een heffing gegeven worden voor alle woningcorporaties. Zeg maar een extra belasting. Nou, daar heeft hij grote moeite mee. Dus hij zei: Ik wil dat dat sowieso eind 2016 dat daar dan een einde aankomt. Dat is dus de horizontverpaling. En, en uh, nou ja, dat was het lijstje eisen waar het dan vanavond heel laat op moeten doen, was verder. Ja, want vervolgens um, gingen ze volgens mij eten. Mocht Adrie Duivestein eten met, uh, met blok, heb ik ergens gelezen. Toen begon Blok met de antwoorden te geven. En die zei eigenlijk: Ja, uh, dat kunt u wel vinden, meneer Duivestein, maar ik ga dat niet toezeggen. Ja, uh, precies. En uh, uh, nou, hij wilde dan wel een beetje tegemoet komen. Hij wilde hij zei: van, ja, Als van echt blijkt dat uw bezwaren en, en uw angsten bewaarheid worden, namelijk dat die corporaties geen geld meer hebben om te investeren in broodnodige zaken als. Kindwijken, naoorlogse wijken, dat werkt. Nou ja, dan zouden we, zouden we wel eens kunnen gaan kijken of het misschien dan nodig is om alsnog daar een einde aan te maken. Dus er is, is dan een punt waarop wordt geëvalueerd. En dat was de toezegging die Blok wilde doen. Ja, en volgens mij kwamen er toen nog meer bizarre tafereelen. Toen werd er geschorst. Toen was minister Blok daarna kwijt, wilde de PvdA weer schorsen. Werd minister Blok op het matje geroepen door de voorzitter? En toen ja, werd het echt spannend. Geërgerd, toen werd het <laughs> ook de hele geërgerd, want toen zou er weer geschorst gaan worden. Ja. Was Adrien uh, Duivestijn ook nog naar de, de pers toegestapt om te zeggen dat hij een beter gevoel had? Het was echt gek, huis. Precies, en dat hij uh, een soort van uh, ruim belangrijke ruimte had gezien, een belangrijke opening had gezien. Um, uh, en ik snap ook wel dat de Senaat op een gegeven moment een beetje geërgerd was, want vergis niet, in maart al waren al deze bezwaren van Duifstein bekend. Dus dan moet het toch weer op zo'n laatste moment, op zo'n kwartiertje, op een uh, dinsdagavond, de laatste voor de reserve, de laatste mogelijkheid om dit nog dit jaar door de Kamer te krijgen, komt het dan op aan. Ja, en, uh, en dan heeft hij natuurlijk ook al, die Duitsers zijn al dagen de media geregeerd. Uh, daar krijg je wat al over van. Ja, en deze mannen, want dat zijn er toch uh, voornamelijk, zijn gepokt en gemazeld, maar ze zijn ja, maar misschien... Ja, behalve voorzitter, hè, met een uh, mooie... Mooie rol voor Anke boekens vanavond de, de, de, de Kamervoorzitter. Maar ze, ze zijn niet, niet, niet zo heel veel gewend meer misschien, hè? Um, nou, je merkt wel. Ik, ik heb ooit nog inderdaad ook een soort stage gelopen in de Eerste Kamer. Het, het, het is toch wel nog een betere kamer van reflectie. Je hebt wel een aantal mensen, zoals Roger van Boksel, die natuurlijk ook in de Tweede Kamer heeft gezeten. En die gaan dan ook wat harder en vlotter in. Um, en uiteindelijk uh, stond hij daar weer voor de tweede keer, Adrien Duivestein. Mocht hij nog één keer zijn praatje houden. En toen kwam het moment Supreme. En wat zei hij toen? Ja, dat hij akkoord ging met het uh, aanbod van Blok. En dan dat hij dit zelf nog vrij snel vond. Ik, ik dacht, nou, nu, nu gaat hij weer eerst een paar vragen stellen. En dat komt tot een derde termijn aan. Het was licht opgelucht dat het nu al uh, ja, over de, de kerk was. Ik geloof dat het uh, 23 uur 54 was dat jij een tweet plaatste. Uh, dat, dat het zover was. En dat betekent dat het officieel in ieder geval niet de nacht van Duivenstein is geworden. Nee, nee, sowieso niet. Hij heeft geen uh, geschiedenis geschreven. Morgen kan het pensioenakkoord ook gewoon getekend worden. Het kabinet kan opgelucht, het kerstsucces in. En uh, hoe komt meneer Duivenstein er nou af? Denk je? Hoe zullen de reacties op zijn uh, acties van vandaag zijn morgen? Uh, nou, dus als de, als de reacties van vandaag, de, de hele oppositie, los van de oppositiepartijen die ook het woonakkoord hebben getekend, zullen zeggen dat hij een draai heeft gemaakt. Maar partijen als ChristenUnie, D66, SP de uh, zullen daar iets voorzichtiger mee zijn. Want ja, die zijn nog uh, meerdere uh, akkoorden aan het sluiten, dus daar ga je ook niet al te hard erin. En daarna wordt het ook weer snel vergeten, want dan is het alweer bijna kerst. <laughs> en, en, en wie uh, haalt hier nu het, het hardst opgelucht adem? Want alles hing een beetje bij elkaar met alle akkoorden. Uh, ik denk de PvdA zelf. De PvdA-fractie. Hm. Want anders hadden zij toch wel flater geslagen. Ja. En uh, uiteindelijk was dan misschien het kabinet gevallen. Want dan was ja, uiteindelijk het raad. pensioenakkoord nou, niet doorgegaan. En het herfstakkoord had je opnieuw kunnen doen. Dan kon we weer bij vooraf aan beginnen. Het was er niet, ik denk niet dat het kabinet was gevallen, maar het was er allemaal niet voor opgetrokken. Uiteindelijk zei hij, ik heb niet gedraaid, want ik heb pas op het laatste moment mijn beslissing genomen samen met de fractie. Denk je dat het ook echt zo is? Of wist iedereen van tevoren wel dat dit zou gebeuren... en hij toch uiteindelijk uh, ja, zou, zou draaien en zou keren en gewoon voor zou stemmen op het woonakkoord? Nou, ken ik die man niet persoonlijk. Maar als ik alle analyses van de afgelopen dagen heb mogen lezen en mogen aanhoren... was het echt een, een muntje op zijn kant en was hij onberekenbaar. Ja, denk je, dus je dat echt? Dus kon, kon niemand dat van tevoren zien aankomen. Ik denk zelf, ik had zelf niet verwacht dat het echt... Ja, want er stond zoveel op het spel ook wel meer dan alleen maar uh, een verhuurdersheffing. Dat hij het er echt op, op zou laten aankomen. Um, maar ja, dat, dat komt het toch, een grote beslissing komt er toch aan... ...op een maandagavond te schaderen, een dinsdag overdag te en dan hopen dat alle karakters toch met elkaar in overeenstemming geraken. Ja, en dan uh, wonen we in Nederland en dan weet je... aan het eind van de dag is er altijd een akkoord. Nou, uh, of aan het begin van de nacht. Of aan inderdaad. het begin van de nacht. Het maakt jouw uh, werk volgens mij wel interessant... want uh, het was weer eens een beetje in uh, zweten, hè? Precies, en dat is voor een nachtradio ook altijd fijn. <laughs> Lize Witteman, dankjewel. je wel. nacht.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 Formidable, formidable. Nu, formidable. formidable, het kan niet op voor de Belgische Stromae. Hij wordt gelauwerd in de Nederlandse pers. Jij bent ook fan, Anna? Absoluut. Ja, en uh, hij gaat met dit liedje de nummer 1 positie in Nederland pakken. Denk ik, met de kerst. Meestal een rustig liedje. Ik dacht dat het dit jaar John Legend met All of Me zou worden. Maar Stromae, alweer een Franstalige nummer 1 in Nederland op komst. En weet je waar dit over gaat? Uh, ja, dit gaat over dat hij uh, dronken was. Dat, dat hij dronken was. Ja, en dat, dat hij dronk is en dat hij bezinkt hoe mooi zijn leven was en hoe meer dat in elkaar gestort ja, is. Ja, dat doet eigenlijk iedere dronken man. Zo voel je je ah. altijd een beetje. Ja. Zometeen hier bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Een exclusief inkijkje in het NK tegen de wind in fietsen. Dat was afgelopen zondag. En jij, Diederik? Jij was erbij. Ja, ik heb beloofd dat ik erbij zou zijn. Achter op de motor zou gaan zitten. Dus ik heb er een, een, nou, ik moet zeggen, een lange reportage van gemaakt. Je gaat het straks horen. IJsland, Montenegro, Servië, Turkije en Macedonië... zijn de huidige kandidaat lidstaten van de Europese Unie. Bosnië, Kosovo en Albanië hebben die status niet... maar willen wel kandidaat worden om tot de EU toe te treden. Over Albanië werd vandaag... in de het Europese parlement vergadert. Eerder nam de Tweede Kamer al een motie aan van het CDA en de ChristenUnie... om Albanië die status niet te verlenen. Met die opvatting Nederland en ook vandaag het Europese debat in. We bespreken de kwestie met onze Europa-deskundige Bart van Hork. Bart, Goedenacht. Ja, We horen meer over de Turkse toetreding tot de EU. Um, maar uh, hoe lang wil Albanië eigenlijk al bij Europa horen? Of de, de, de Europese al. Unie? Begin jaren 90, dus uh, vanaf 1992 wordt er al over gesproken om lid te worden van de Europese Unie. En waarom is het dan tot op heden nog niet gelukt om ze erbij te krijgen? Nou, het heeft heel lang geduurd dat uh, um, Albanië eigenlijk echt formeel klaar was om überhaupt te kunnen beginnen met toetredingsgesprekken. Daar heb je een aantal eisen voor. Je moet uh, sowieso een vrije markt zijn, je moet echt een democratie zijn. En Albanië heeft sinds afgelopen jaar pas eigenlijk de eerste echte vrije verkiezingen gehad. Dus dat heeft heel lang uh, geduurd, eer dat de Europese Commissie eigenlijk zei van... Nou, weet je wat, we gunnen de, toet de, de kans van, uh, uh, van, van kandidaat lidmaatschap. En um, in Nederland was dus vandaag tegen. Uh, Duitsland, Frankrijk uh, waren dat ook. Um, maken ze eigenlijk wel kans om ooit toe te treden? Ja, ze maken zeker kans. Um, als je kijkt naar de ligging, het ligt tegen Griekenland aan. Uh, dus in, in die zin, het zou een hele ja, opmerkelijke hap uit, uh, uh, uit de Balkan zijn als ze niet lid worden. En ze, ze hebben ook wel een vrij interessant profiel. Um, het, is een, het is een vrij arm land, maar als je kijkt naar hoe de bevolking is samengesteld. Mm -hmm. Er is een hele grote moslimpopulatie, een grote christenpopulatie. Um, en die leven eigenlijk gewoon... In harmonie met elkaar. En dat is ook een visitekaartje naar de commissie toe. Want ja, kijk, hier kunnen moslims en christenen heel goed samen met elkaar leven. Maar aan de andere kant, ja, er is nog een hele lange weg te gaan om ze überhaupt uh, kandidaten te laten worden. Want ze moeten nog wel veel veranderingen doorvoeren. Ja, want er zijn ook veel EU-landen die die hap uh, niet als een hap zien. Want die liever Griekenland ook kwijt zouden raken. En dus is Albanië dan ineens geen hap uit de kaart meer? Ja, dat is, uh, als, als je zou zeggen van ja, als Griekenland uh, uit de EU zou stappen, ja, dan is Grieken, dan is Albanië niet meer een hap. Maar dat ziet niet heel snel gebeuren. Maar wat je wel hebt, is dat er heel veel lidstaten niet lid zijn geworden. Je, je verwijst niet naar Griekenland ook, maar bijvoorbeeld ook Bulgarije, Roemenië, die zijn lid geworden en achteraf zijn we erachter gekomen van hé, hey, het zit daar helemaal niet goed in elkaar. Rechters worden niet onafhankelijk benoemd, politici, politici zijn vrij corrupt. En dat kunnen we eigenlijk niet meer goed controleren als ze al lid zijn. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat nieuwe lidstaten eigenlijk extra streng beoordeeld worden. En daarom is Nederland ook wat terughouden met Albanië. We willen eerst gewoon extra grote veranderingen zien. Ook weten dat het gewoon goed op orde is. En dan pas echt kandidaat lid worden. Uh, hoe je het ook went of keert. Op dit moment is uh, Angela Merkel de baas van Europa om het kortweg te zeggen. Zij, oh, is dat? Uh, zij is niet voor. Uh, Albanië kan het wel vergeten? Nou... Uh, ze hebben het al een paar keer eerder geprobeerd... om echt die kandidaatstatus te krijgen. Um, de commissie heeft nu gezegd... van jullie zijn er eigenlijk klaar voor. Um, ja, het, het spant er nog wel even op hoor. Wat, wat een grote rol speelt... zijn de verkiezingen van het Europese parlement. Waar ze heel bang voor zijn... is dat als ze nu zeggen van... Albanië, ja, dan gaan allemaal de eurosceptische partijen... tijdens het Europese Parlementsverkiezingen zeggen van zie je wel... en de poort staat open naar iedereen. Dus waarschijnlijk gaan ze dat over de uh, verkiezingen... van het Europese parlement heen uh, tillen. En daarna... Zullen ze wel zeggen van, nou Albanië, jullie kunnen onder strenge voorwaarden toch uh, die kandidaatstatus krijgen. Maar bedenk wel, als je eenmaal kandidaat bent, Turkije is dat ook al jaren, maar dat betekent mm -hmm. nog niet dat je automatisch lid bent. En willen de Albaniërs het zelf eigenlijk wel? Albaniërs willen dat heel, heel graag. Ja, die willen de bevolking, je zegt, ik geloof dat er wel draagvlak is van 90%. Dat willen heel graag, ja. Ja, en het is een, een prettig vakantieland, heb ik me ook laten vertellen. Dus uh, misschien dat dat makkelijker is met de paspoorten en zo. Zo is dat. <laughs> Dankjewel, eh, Europadeskundige Bart van Hork. Over Albanië. Op de Oosterscheldekering in Zeeland vond afgelopen zondag... voor de eerste keer het NK Tegenwind fietsen plaats. We hebben in dit programma meerdere keren aandacht besteed aan het evenement. En Diederik, jij was zo enthousiast dat je beloofde... om zelf achterop de motor verslag te gaan doen. Ja, en afgelopen zondag was het zover. En ik heb via Twitter een motaar gevonden. Ja, ik ben echt naar Zeeland gegaan. Uh, het begon al vroeg daar om half negen ochtends op zondagmorgen verzamelden de fietsers zich al in het restaurant bij Neeltje Jans. Er waren wat serieuze deelnemers die echt voor de winst gingen. Waaronder oud-Olympisch kampioen Bart Brentjes. Maar mijn oog viel toen al snel op een jongen met een hesje aan. Ik vroeg hem eerst even hoe die heette. Bart de Vries. Dan ga ik die zo meteen even opzoeken. Nummer 92. Nummer 92. Ik met de motor, dus ik kan uh, met je mee dan. Oh, super. Heb je het nodig? Moet je, moet je af en toe aanhaken, denk je? Ja, dat zou wel even fijn zijn natuurlijk. Ja. Het zou mooi zijn als we, als we, als we uh, nog, toch nog goud kunnen halen uh, straks. Hoe heb je je voorbereid? Uh, nou, ik ben vanochtend... Uh, ik heb gisteren heel hard... Ge, ja, toch wel veel gedronken, eigenlijk. Ik, ik lag om twee uur op mijn nest en ik heb me vanochtend verslapen. En uh, toen hebben deze twee heren mij uh, wakker, wakker gemaakt. En toen zijn we in... Het hele buurtblok. Het hele buurtblok. En zijn we nog net op tijd hier aangekomen, eigenlijk. Dat was mijn, uh, mijn voorbereiding. Maar ik fiets heel veel in het dagelijks leven. Ik ben altijd naar mijn werk met, uh, in, ja, in Amsterdam, hè. dus uh, van A naar B, zeg maar. Ja, maar dat is Amsterdam, hè? terwijl ja. dit, is, dit is Zeeland. Dit is, toch, dit is de provincie. Hier, hier zijn kinderen die moeten 15 kilometer naar, naar school fietsen oh, oh, met tegenwind. Oh, oh. Ik woon nu in Amsterdam, maar vroeger, vroeger kijk, toen ik kind was, toen woonde ik in uh, Noordkop. En, en Zeeland is echt, uh, dat, is, dat, is, dat is helemaal niets vergeleken met een Noordkop. Ik heb elke dag moest ik naar de middelbare school rijden. Dat was 8 kilometer heen, 8 kilometer terug. En je altijd tegenwind, zowel ochtends als middags. Dus uh, ja, dit is voor mij, dit is een peulenschirretje. Dit is uh, echt... Ja, die scheldenkering, dat, uh, dat heb ik zo gedaan. Absoluut. Je bent denk ik de minst aerodynamische deelnemer. <lacht> er zijn hele, hele serieuze mensen bij. Ja. Uh, nou ja, nou ja ik, ik denk dus niet dat ik van Bart Brentjes kan winnen. Dat zei ik al. Maar uh, zilver, dat zit er wel in. en ja. Ja, Naast jou staat iemand die heeft goud aangetrokken. Dus ja. jij, ging toch, jij, denkt, jij denkt dat je hem wel kan hebben. Hoe heet je? Ja. Ja. Hoe heet je? Sorry? Ik, uh, zeker kan wedijveren met uh, Bart Brentjes. Het uh, zal een close call worden, maar uh, we gaan ervoor. Ik zeg, je moet je van tevoren niet gewonnen, gewonnen geven, vind ik. Nee, je moet er gewoon van gaan. Ja. Ja, ja. ja, toch? Als ja. je nu al neerlegt bij zilver, dat vind ik eigenlijk een beetje ja, jammer. Dat ja, dat is wel waar. Wat is je naam en rugnummer? Mijn naam is uh, Ruud Groot en mijn rugnummer is 104. 104 ja. en 92. Ik, uh, ik zie jullie zometeen op het parcours. Ja, u en ik willen natuurlijk weten hoe het afloopt met uh, deze heren bij het NK-tegenwind fietsen. Dat zometeen, nog steeds wel.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 Er de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine omschot. Zon ons zijn er is de reden. Met rotweer en het harde wind te gaan fietsen met het kind.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 De zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dat wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. in Heel het thema, hoe sterk is de eenzame fietser... die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een wegbaant. Ja, dat is de vraag bij het NK Tegenwind Fietsen. Ja, zojuist hoorde u dus uh, Diederik die kennis maakte met een groep jongens die in de kleuren brons, zilver en goud meededen aan het NK tegenwind fietsen in Zeeland. Uh, je ging achter op de motor uh, aan, Diederik, uh, toch? Ja, ik ging uh, ja, op de motor achter ze aan. Oké, okay, ja. daar zijn we nu. Daar gaan we verder. Zo, het moment is daar. Uh, ik heb via Twitter een uh, motor geregeld. Uiteindelijk was het mijn neef die reageerde. Is het veilig? Ja, hartstikke veilig. Het is veilig, dus uh, nou ja, ik, ik, ik heb niet zo vaak achter op een motor gezeten, maar ik ga het nu wel proberen. Ah, dit is uiteindelijk toch de droom. Ah, zo moet dat dus voelen voor Gio Lippend en tegenwoordig Sebastian Timmermans. Ik zit er, hoor. <laughs> Oeh. Hij, uh, ja, ik zit achter op de motor. De wind waait hier nog niet echt hard bij Neeltje Jans, maar uh, we gaan uh, langs de koers. En daar zal het toch flink waaien op de Oosterscheldenkering, uh, Neeltje Jans hebben we zojuist verlaten. Dat is het middelpunt van de Oosterscheldekering. En wij uh, haasten ons nu naar uh, de noordzijde van de Oosterscheldekering waar de start is van de 8,9 kilometer durende historische heroïsche rit richting het zuiden, richting het zuidpuntje van de Oosterscheldekering. Voor het eerste NK tegenwind Ik heb het beloofd om achter op de motor te gaan zitten. En hier zit ik en het is heel koud, het is echt heel koud. Bij de start hebben ze geprobeerd, de mannen van de organisatie, om het nog een beetje gezellig te maken. Er staat een muziekje aan, maar ja, ik kan toch zeggen, het is hier zo koud en grauw dat, ja, echt gezellig wordt het nooit. En het moet gewonnen worden natuurlijk, want hier staat hij, de man in het goud. In het goud. Hoe laat moet je? Uh, over hoeveel tijd? 10 ja, uur 41 vertrek ik. Oh, Oké, okay. dan moet je nog even warm houden. Je staat ja, ook wel de beweging te maken. Ik moet zeggen, je ziet er al, met al toch nog behoorlijk sportief uit. Dank je, dank je. Ja, met ja. Het petje op. Ja, heb uh, best gedaan, dat zie je. Ja, ja nou, blauwe hardloopschoenen, dat, dat ja. maakt het op zich wel af. Hardloopbroek. Ja, voordat de fiets het, uh, begeeft, dan kan ik natuurlijk altijd verder de hardloopschoenen. Ik heb net begrepen dat de snelste man misschien al wel binnen is. Die heeft er 18,5 minuten over gedaan. Tien. Ja, 18,5 minuut. Nou ja, dat is volgens mij voor 9 kilometer gewoon echt hartstikke snel. Dat is een uitdaging. Ja, ja. zeker. Ja. En de gemiddelde tijd moet dan een half uur worden. Um, okay. Heb jij je jezelf een doel gesteld? Nou, dan als het gemiddeld een half uur moet worden, dan... Uh, ga ik wel voor zorgen dat het als het 18 minuten is, dan zorg ik wel voor dat het gemiddeld een half uur wordt. En, uh, gaan zilver en brons ook echt achter je aan? Uh, zijn die ook in nee, de volgende uh, volgorde in de achtervolging. achtervolging. Ja, maar ze ik zitten wel direct uh, voor, uh, voor jou? Nee, niet dus. Helaas. Oh, oké, okay, oké. Okay. Zij, zij zitten wel uh, vlak bij elkaar. En ik heb dan weer uh, gewoon vijf minuten achter of zo. Frank, jij bent de eerste van de drie vrienden. Jij hebt, de ene, hebt als enige een aerodynamische bril op. Ja, en uh, ik ben bang voor een hoornklop. dus ik heb even een banaantje meegenomen. Podium vrienden, brons, zilver en goud. Brons gaat als eerste vertrekken. Vier, drie, twee, één. Succes. Daar gaat hij. Krom gebogen. Ja, ik... ik denk dat hij uh, te vroeg in de verzuring raakt, als ik het zo zie. Nou Bart. Ga je? Ja, 31. In het zilver. Hartelijk welkom. Dankjewel. dankjewel. Amsterdam. Amsterdam. Mokum. 4, 3, 2, 1, go. Yo. Gezonde Amsterdamse jongen. En hij verdwijnt door zijn schelderkering op. We halen hem zo meteen met de motor op. Zo. Hop. Op de motor geklommen. Staan naast de start. Ruut is er klaar voor. Tenminste, dat denk ik. Hij uh, moet bij het streepje wachten. Waar is hij aan begonnen? Je ziet het hem denken. En dan gaat hij. Drie, 2, 1. En dan gaat hij. En dan gaan wij ook. We gaan achter hem aan. Nou, ik moet zeggen, hij begint behoorlijk snel aan de eerste meter. Ze dus gaan nu al de volle wind in. Het zal ook te horen zijn. De motor heeft het er al zwaar mee. Moet je je voorstellen hoe hard het is voor onze Ruud. De achterste van de drie vrienden. Ik heb geen idee of hij uh, denkt, het idee heeft dat hij zijn vrienden kan bij gaan houden. Maar ik zie het in de kuiten. Ja, dit is een uh, tijdrit in je eentje, dat moet je kunnen. Er zijn natuurlijk renners die hier heel goed in zijn. Hij gaat meteen aerodynamisch op die fiets zitten. Uh, toch wel flink voor overhangen over die ouderwetse achteruit -trapfiets. En ik, uh, ja, ik kan niet anders zeggen, omdat het er goed uitziet. We houden hem een beetje uit de wind. Laten we even vragen hoe het met hem gaat. Is het zwaar? Ja, nu al! En We, nemen, we maken gas met de motor en we gaan door naar de zilveren man. Een man die Bart heet. We pikken één voor één de man op. Er zitten ook veel vrouwen tussen trouwens die zo dapper zijn om hier op de Oosterschelde volle bak tegen de wind in te waaien. Vooral op dat middenstuk bij Neeltje Jans. Ja, Daar is de wind gewoon niet te houden. Ja, de motor ronkt. Ik ben echt heel blij dat ik hier op de fiets zit. Ik heb zo vaak vroeger heb ik gefietst tegen de wind in. 13 kilometer. En dan met de pont mee. Maar hier zien we Bart. Dat is de man met het zilveren hesje aan. Hij zit nog steeds voorover gebogen in de fiets zoals Boudewijn de Groot het zo mooi zingt in dat uh, liedje Jimmy. Bart, hoe gaat het? Ja, uitstekend. Laatste metertjes. Je bent al over de helft, maar volgens mij moet je toch nog wel een kilometer of twee. Hoe hard gaan we even op de... Ik tegen de 40. Je rijdt uh, toch al gauw 16 kilometer per uur. Hartstikke lekker. Dat betekent dat ik binnen het half uur binnenkom. Heb je het gevoel dat je van je twee vrienden en je, van je, vriend en je broer kan winnen? Ja, dat is... Uh... Dat is de grote vraag hè, of dat gaat lukken. We gaan even door naar brons, succes tot zometeen. En we gaan weer door achter op de motor. Niels uh, trapt dat gas nog even in. We gaan dan al richting finish. En dat zou betekenen dat misschien onze grote vriend Frank al gefinished is. In het brons, met die mooie zonnebril op. Ja inderdaad, hier zijn we bij de finish. Zo, eens even kijken. Frank, je bent al binnen jongen. Het. Uh, voor mijn gevoel ben ik eerste, maar ik moet nog even checken of dat ook echt zo is. Hoe lang denk je dat je er ongeveer over gedaan hebt? Uh, een kwartiertje. Uh, ik, uh, ik zat net naast Bart, die ging ook behoorlijk hard. Denk je echt dat je er maar een kwartiertje over gedaan hebt? Ik heb gelukkig, ik heb één keer in mijn achteruitkijkspiegel gekeken, maar toen zag ik Bart gelukkig niet. Ik heb een banaan nog, dus volgens mij is dat in ieder geval goed gegaan. Dan kunnen we nu uh, in het busje als het goed is zien welke van de drie vrienden het er vanaf heeft gebracht. Het vermoeden is wel dat, uh, dat Bart de snelste was en Ruud de langzaamste, maar we gaan het nu zien. Hé hey jongens, gaan we er nog consequenties aan verbinden trouwens? De verliezer die betaalde tank benzine voor uh, de heen- en terugweg. Vind ik ook een hele goeie. Dat is, een goeie. Dat is ook wat... Uh, en wat... mosselen. <laughs> en mosselen. En mosselen. Mossele. Nou, we staan in een veilige... Ik weet niet ik het mee eens ben, hè jongens. Mosselen ah, ah, en een maanduur. uur. seconden. lekker. 20, 20 seconden, 15 seconden. 92? Oh, 92 is... Uh, ah, daar baal ik dan toch wel van. Dat ben jij zeker? Ja, dat ben ik, ja. Dat is bij de snelste. Dan ben ik de snelste. Nou ja, Bart, ja, is wel... half twee naar bed. Ja. Rustig een pilsje op gisteravond. Hey, als jij echt hierop gaat richten. Als ik hierop ja, ga richten, dan uh, zit volgend er uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En vanavond lekker mosselen. Ja, ja. Het NK-tegenwind fietsen. Ja, en wat is met... de droom die uitkwam achter op de motor? Achter op de motor was absoluut een droom. Uh, het was een bittere, bittere pil. Een nachtmerrie kan ik wel zeggen. Hoe koud het was achter op de motor. Ik was ook mijn handschoen vergeten. Wie heeft uiteindelijk gewonnen? Um, uiteindelijk Bart Brentjes heeft nou, gewonnen. Ja, toch. Uh, hè, meer... Olympisch kampioen uh, op uh, de mountainbike uh, in 1996. Mm. En nu dus ook eerste NK tegenwindfietskampioen van Nederland. En ik Lastig, weet zeker dat er volgend jaar kiezen, ja. nog veel meer mensen mee willen doen. Want ja. het was echt te gek daar. Okay. Uh, Zometeen live bij ons in de studio. Uh, Zoey Red, prachtige muziek. Ik beloof het u. Maar eerst het nieuws uit de nacht. Het Nieuwsminuutje. Met Leo Mastic. Goeie Goeienacht, daar ben ik. De valse bommeldingen die gisteren werden gedaan op de Universiteit van Harvard zijn gedaan om onder een examen uit te komen. De 20-jarige student Eldo Kim stuurde gisteren een e-mail waarin hij vertelde dat er verschillende gebouwen bommen zouden ontploffen. Uiteindelijk zijn er vier gebouwen van de Universiteit bij Boston ontruimd en de examens zijn niet doorgegaan. De studenten kan nu wel een maximale celstraf van vijf jaar en een geldboete van 250.000 dollar tegemoet zien.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 Dat heeft een Amerikaanse politiewoordvoerder uh, net bekendgemaakt. De diplomatieke verhoudingen tussen India en de Verenigde Staten zijn door de zaak flink onder de uh, druk komen te staan. Zo is vermoedelijk uh, als vergelding een betonblok dat dient voor de veiligheid weggehaald bij de Amerikaanse ambassade in New Delhi. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Hé hey, Leon. Jazeker. Het woonakkoord is er nu doorheen. Dus je hebt eigenlijk sinds zaterdag een huurwoning. Gaat gelijk de huur omhoog. Ja, we zullen het zien. Ik ga dat dus allemaal uitrekenen. Ben ik, ik ben nu veel te druk met mijn pakketvloer, joh. Ja, Daar dus ja. ben je mooi klaar mee. Die gaan ook omhoog, hoor, die prijzen ja. volgens mij. Vertrouw er niks van. En nog televisie kijken, want zo meteen ga je nog ja. terugkomen voor het mediaoverzicht. Dus blijf luisteren nog steeds wakker. Nu eerst gaan we praten met de bij ons aanwezige band. Zoe Red. Yes. Mar Margot aan tafel om even met ons te praten. Ik had gedacht dat je Zoe zou heten. Ik uh, laat mezelf ook zo hier noemen, hoor. Dus je okay. mag me ook zo hier noemen Maar nee, we houden dit bij Margot voor het, uh, overzichtelijkheid. Wie heb je meegenomen? Uh, gitarist Leon en op toetsen Stef de Hond. Ja. En uh, jullie mensen drie, hoe lang geleden wisten jullie ongeveer dat jullie hier zouden zijn? Uh, hoe laat is het nu? Check half drie. <laughs> Ik denk zo'n vier uurtjes geleden. <laughs> ja, wel een afzegging. en Jullie konden ja. uiteindelijk komen na een lange zoekactie. Fantastisch dat jullie er zijn. Ja. Uh, wij kijken terug op de dag die is geweest. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb zangles gegeven. Uh, waar doe je dat? In Eindhoven. En aan wie doe je dat? Uh, aan particulieren. Aan kids en uh, volwassenen. En iedereen die van zingen houdt. Nou, zitten er nog groeibriljantjes tussen? Hebben nog, uh, ja, absoluut. Concurrentie ook? <laughs> absoluut. Ja, zeker. En uh, wat doe je verder in het dagelijks leven dan? Alleen zangles geven? Uh, nou, ik ben zangeres van beroep, dus dan uh, doe je van alles wat. Ja, nee, maar je kunt het dus leven van de muziek eigenlijk. Ja. ja. Doe je ook wel af en toe van die kortjes voor reclames? Uh, of, of nee, niet voor reclames. Ah, ja, nee. wat, wat voor kortjes doe je dan allemaal? Want je wordt dan ingehuurd, denk ik? Uh, ja. ja, maar ik doe echt van alles. Dat is een beetje het leven van zangeres. N nou, ja, de <laughs> twee meest extreme dingen die heel ver uit elkaar liggen. Uh, nou, in 2008 was het een leuke. Toen heb ik een tijdje backing focus gedaan, viel ze het lange. Dat staat natuurlijk altijd leuk op je cv. Mm -hmm. en, um, uh, Is ja, je in het echt eigenlijk... nou net zo aardig als ze lijkt? Ja, het was tegen mij wel heel hard. Ja, meen je het nou? nou? Nou, maar dat sorry, werd... joh, maar ze is toch bij, bij, het is toch verschrikkelijk sinds ze bij The Voice zit? Oh, nee, dat kijk ik niet. Kijk je er wel eens naar? Nee, dat kijk ik oh, nooit. Nee. Nee. Oh, nee. dat kan me echt boos om maken. Ze gaat ook steeds meer almeloos praten. Is je dat er opgevallen Ze praat eigenlijk helemaal niet twins. Maar nu bij The de, bij de, bij, bij, bij, bij Voice gaat ze dan steeds vaker zo... Oh, ik vind... Almelo, ik vind jou zo leuk. Ik vloed onder mijn nagels, mensen. jongen. Ik durf er niet zo goed op in te gaan. Uh. Nee, nee. Okay, nee maar je mag, ik bedoel, niemand, luistert toch niet, hè? Het is... De vijf over half drie maak van je hart geen mooi Keil. Eels de lange nee. wat nou, vind je echt ik, van de. ik vind haar hartstikke aardig en ik heb prettig samen gewerkt met hem okay. maar dat accent is mij ook altijd opgevallen dat het lijkt dat het alsof op tv het net iets meer heeft dan in het echt maar heren, het, die, ben ik, die ben ik zeker weten daar maar... heb je collecting hearts to build a home gemaakt uh, een ep deze zomer ja. die heb je in Mannheim opgenomen veel op. ja ja ja, in Mannheim Waarom? hebben ze een, een popacademie. En die hebben daar echt een, een onwijs studio. En uh, daar hebben ze ook ieder jaar een soort van summer camp. Voor uh, muzikanten overal vandaan. Dus er waren altijd wat Amerikanen en Spanjaarden en Duitsers en Nederlanders. En van alles wat. En uh, daar leuke mensen ontmoeten. Waaronder een producer die dus ook in Mannheim woont. En daar hebben we toen dat opgenomen. Zijn we lekker met een band een weekje heen geweest. Het eerste liedje dat je voor ons gaat spelen. Staat die ook op de EP? Ja. Hoe heet die? Illumination. Illumination. Uh, mijn vraag aan jou is, uh, zet uh, twee stappen naar rechts. Dan sta je op de plek waar je gaat zingen. Het is een vrij kleine studio, maar uh, drie man zijn er dus bij ons aanwezig. Nou, althans, twee man en één vrouw natuurlijk. Mm. Ze gaan live voor ons spelen. Uh, dat kunt u ook volgen via de webcam radio1.nl. Sterk er klaar voor? Yes. Let's do this. And the rock and the blur eye it's causing an overdose which i can't process i can't process like a melody it sticks in my head now i'm getting tired i'm looking for silence i I'm getting tired I'm overthinking RP to no I wanted to stop What they say, the conversation still won't fade. But let me tell you, that's about to change. Cause I'm getting tired. I'm looking for silence. Silence. I'm getting tired. I'm overthinking our beating. Als achtergrondzangeres cool. van Niels de Lange. Dat is goed voor je cv, maar hier spelen dat is ook cool. Want uh, Zoe Redd is vandaag de gast. En in dit programma eerder onder andere Mr. Mississippi, Kensington, I Am ook, Dus daar kun je ook bij schrijven. Die gingen jullie voor en nog ja. steeds zwakker. Leuk dat jullie er zijn. En uh, zometeen natuurlijk nog veel meer muziek van jullie hand en stem en het toetsen. Uh, in Noord-Londen is op dit moment de wereldtop van het dart aanwezig... op het Ledbrokes World Dart Championship. Daar wordt gestreden om de titel uh, Wereldkampioen 2014. We kijken terug op de wedstrijden van vandaag met Jacques Nieuwlaat. Hij is commentator bij RTL 7. Jacques, goedendacht. goedendacht. Ja, Laten we eerst even naar de Nederlanders kijken. Hoe verging het ze vandaag? Uh, goed. Uh, Michael van Gerwen, een van de grote titelkandidaten. Die won uh, met 3-0 van een uh, Oostenrijker. Zoran Lergbagger. was ook niet echt een hele uh, moeilijke tegenstander Op papier al niet. En dat uh, bleek in de wedstrijd ook wel. En Vincent van der Voort, de andere Nederlander die speelde, die won met 3-1 in sets van de Engelsman Matt Clark. En dat ging wel een stukje lastiger, maar uiteindelijk won die wel. Ja, we zijn nog echt bezig met de eerste rondes volgens mij, hè? Ja, klopt. er doen 72 spelers mee. En als de eerste ronde voorbij is, overmorgen, dan hebben we er nog 32 over. Ja, en Phil Taylor die heeft dit WK zogenoemd al 14 keer weten te winnen. Gaat hij dat dit keer ook gewoon weer doen? Hij is wel de grote favoriet, dat uh, moet ik zeggen, maar er zijn wel een paar uh, uitdagers, waaronder Michael van Gerwen. Die uh, is in uh, fantastisch grote vorm en dus, uh, die heeft hem de laatste keer in de finale verslagen. Dus die, die heeft echt een goede kans om te winnen. Adrian Lewis, andere Engelsman, stadsgenoot van Phil Taylor, die staat ook uh, al maanden goed te gooien. Ja, nog een aantal outsiders natuurlijk, waaronder uh, ja, Remmel van Barneveld uh, misschien wel. Ja, nu heb ik af en toe um, dartmomenten in mijn leven... dat ik het dan ga volgen en dan staat er veel Taylor... en dan ben ik er weer twee jaar uit of zo. Ja. En dan zie ik allemaal andere gezichten... maar dan zie ik vooral ook weer veel Taylor. En dan ga ik er weer even kijken en dan denk ik na een tijdje... nou ja, misschien toch even wat anders. En dan kom ik weer terug en dan is daar weer veel Taylor. Het is dus ja. altijd wel veel Taylor. Hij, hij is ook wel erg goed, ja. Ook ja. zo lang de eerste, al. Ja, hij won onze eerste WK-titel in 1990. Dus uh, hij loopt al 23 jaar mee aan de absolute toppen. Van die 23 jaar heeft hij het WK... 16 keer gewonnen, 14 keer dit WK en twee keer het andere WK. Ja, nou ja, en als we kijken, dan horen we ook bijna altijd Jacques Nieuwlaat. Dus jij kent hem ook ja. al een tijdje. Hij wordt er ook niet sympathieker op, hè, die man. Nou, dat, dat zijn jouw woorden. Nee, ja? Ja, het is maar net hoe je het interpreteert natuurlijk, als iemand heel veel wint, en er blijft heel <laughs> weinig over voor de rest, dan uh, is dat niet sympathiek natuurlijk. Ja. Maar uh, het, is, het is echt een hele, hele aardige vent. Ja, maar nu hebben wij dus Michael van Gerwen is een paar jaar. Ja. Um, en hij verslaat af en toe uh, Phil Taylor. Wat maakt hem nou zo goed? Um, hij, hij is onbevangen. Hij speelt altijd vanuit passie. Hij is heel populair bij het publiek ook, omdat hij heel expressief is. En ja, hij, hij kan fantastische dingen op een dartbord. Hij, hij heeft die versnelling die Taylor ook heeft, die kan hij ook uh, op het bord leggen. Ja, wat is die versnelling dan? Want er zijn natuurlijk heel veel leken nou, die nu he. luisteren en die denken dat het spijltjes in een, een dartbord gooien. Dat is ja, dat wel klopt wel. Dat, dat, uiteindelijk is het dat natuurlijk ook. Maar uh, je ziet gedurende een wedstrijd, als de speler een bepaald niveau heeft, er zijn er een aantal spelers die, die als het echt belangrijk wordt, kunnen ze nog een, een stapje erbij doen. Dan gaan ze nog wat meer trippels gooien, gooien ze een hele hoge finish of een paar hoge finishes op rij. En dat kan van Gerwe. Ja. En dat maakt hem speciaal. Er dus zijn er in de wereld niet zo heel veel die dat kunnen. Jacques, wat ik altijd leuk vind... als ja. ik uh, naar wedstrijden kijk uh, waar jij commentaar bij geeft... is dat je meestal zegt... ik heb hem voor de wedstrijd even gesproken. Ja. Uh, en dan heb jij op de een of andere manier... kun je dan een schets geven van hoe die vorm bij die spelers is. Ja. Verschilt dat echt per wedstrijd? Want in zo'n zo weektijd blijft zo'n vorm toch ook wel meer of meer hetzelfde? Uh, nou goed, het WK is uh, al een paar dagen aan de gang. Het is de 13e begonnen afgelopen vrijdag. En het duurt tot 1 januari. Dus het is wel 2,5 week. En daarin zie je spelers in vorm veranderen. En ik, Inmiddels loop ik al zo lang mee dat ik ook wel een beetje kan lezen... ...al ja. vrij snel in een wedstrijd of, of een speler lekker in zijn vel zit of niet. Ja, maar tijdens het ingooien ook al? Waar zie je dat uh, aan? Nou, Vaak aan de opkomst. Hè? Uh, hoe komen ze op? Zijn ze ontspannen? Zijn ze gespannen? Uh, zitten ze er lekker in? Ik heb ook nog, natuurlijk wel wat contacten her en der. Dus soms hoor ik ook nog wel eens wat uh, als iemand uh, slecht gegeten heeft... ...of zijn pink gebroken heeft of iets dergelijks. Ja, dat lijkt Fijn me lastig, hoor. net even wat sneller te weten dan de rest. Ja, maar zoals Diederik zei, je spreekt ze voor de wedstrijd. Het gaat toch vooral om concentratie? Ook darten, willen zij dan wel uh, aangesproken worden? Nou, ik kan dat ze twee minuten voor de wedstrijd nee. uh, nog even spreekt. dat stel me niet, maar meestal op de dag zelf of de dag ervoor... dan, uh, dan kan ik de meeste normaal bereiken. Ja, want ze zijn wel benaderbaar. Ja, zeker. Ach, ja, ja dat, is, dat is denk ik het grote verschil met heel veel andere sporten die op tv zijn. De darters zelf zijn nog heel erg benaderbaar. Je merkt het ook wel in de interviews die ze geven... Zijn vaak nog heel open en heel vrij. Soms zeggen ze dus ook wel eens uh, dingen die ze misschien beter niet kunnen zeggen. Dat is ook wel de charme van de dartsport. Ja, zeker. En uh, ja, ik neem aan dat ze jou inmiddels ook wel kennen. Want sinds, sinds wanneer doe je het nou? Ik speel zelfs sinds 1988. Dus uh, dat is al heel lang. Ja, kijk. Dan komt je eigenlijk nog maar net kijken. Hè? Toen was veel telen al nog geen eens wereldkampioen. <laughs> Precies. Toen was hij net zijn eerste toernooi. Dus er is ja. misschien nog hoop voor mij ook zelfs. Ja, nou, ongetwijfeld. We hebben nu... Uh, ik, ik ga voor dit WK toch mijn... Uh, uh, ...mijn geld inzetten op Michael van Gerwen als je het niet erg vindt. Nee, dat, dat, dat uh, <laughs> Jij doet ook niet mee, is een goede weddenschap, denk ik. Ja. ik. Ik moet zeggen, uh, de weg naar de finale voor van, van Gerwen is wel een hele lange en hele moeilijke. Zijn wow. helft van de loting is heel sterk. Uh, dus, dus dat zou hem nog wel lastig kunnen vallen. Maakt uh, hem alleen maar, maar beter. Ja, dat kan ook. Hij, hij kan groeien nog. En hij weet wat het is om een finale te halen. Vorige stond hij ook in de finale. Juist, bedankt voor de, voor de toelichting, de duiding. En uh, als we RTL 7 de komende dagen, de komende weken moet ik zeggen, aanzetten. Dan horen we waarschijnlijk weer het zoetgevoorste stemgeleid van Jacques Nieuwlaat. Dankjewel. Absoluut, graag gedaan. Tot ziens. Heel Mastik weer bij ons in de studio. Heb jij daar te zitten kijken vanavond? Uh, ik heb dat eventjes overgeslagen. Ik want ik dat zag dat jullie leuk, erover hoor. gingen. Ja. Stiekem ga je toch zitten kijken. Maar ja, inderdaad, je hebt wel. een overzicht gemaakt met de andere zaken die op televisie waren. Ik heb een pijl op andere dingen gered, inderdaad. Uh, en ik zat <laughs> vanmiddag uh, al ergens anders. Uh, namelijk bij een uh, hele geheime repetitie. En ik heb er wat opnames van gemaakt. Los, los, los, los, los. Wat Is dit? Ja, dat wilde ik eigenlijk aan jullie vragen. Het kost ons luisteraars. Dit kost luisteraars. Ja, ik, ik wilde oh, eigenlijk oh. aan jullie vragen: wie, wie, wie, wie denken jullie dat dit is? Je kan hem ergens van kennen halen. Uh, uh, ja, Stel, stel jaartje maar. Ja, je terug toen je in je herinnering. Harry Tokkie. Ah, ah okay. kijk. Okay. Leuk om daar weer iets van te horen. Die familie uit de Amsterdamse Slotervaart. En tien jaar geleden leerden we ze dus kennen als een asociale familie of zoiets. Een asociaal die wil zeggen, ik eet alles op en uh, alle leg je uit de sterven. Asociaal is mevrouw Vlodder. Zo, dat gezin. Nou, dat is niet meer eens. Iedereen zegt dat Flodder uh, nee. asociaal is. Vlodder is wel een van de eerlijkste mensen als je kijkt. Ja, dat waren ze dus inderdaad. De clip van het nieuwe nummer van Harry Tokkie, die is vandaag geschoten in Amsterdam. Ik ga nog niet alles weggeven natuurlijk, maar Harry vertelde vandaag op AT5 van al wel waar het nummer over gaat. Het gaat over uh, Nederland, zeg maar. Ik ben uitgegaan en ik zag alleen één keer voor me hoe het ging. De mensen, hoe de mensen zijn veranderd. En toen dacht ik, hé, hey, we gaan lekker los. We zijn lekker gek, maar blijf wie je bent. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat ik er niet eerder een nummer over heb ges, uh, geschreven. Het is goed dat er een beetje een diepere laag is tegenwoordig ook. Hè? Overigens had uh, Harry ook wat meer tijd dan gedacht voor die diepzinnige teksten. De volkssammer nam deze clip namelijk een maand later op dan gepland. Ah ja, Het was gewoon even een voorwaardelijke straf, weet je wel. En ze zagen op tv dat ik weer bezig was. Dus ze wouden me weer naar binnen hebben. Dus zo gaat het, hè? Ja. Gaat het. het is net darter eigenlijk. Het is net darter, zo gaat het. Hè. De, de, de beste zal uiteindelijk het sterkste zijn. Uh, enzovoort. Ik vertel jullie waarschijnlijk niks nieuws uh, als ik het over Onno Hoes ga hebben. Nee. Maar ik kon er echt niet omheen hoor. Want ze hadden er vandaag aandacht bij uh, RTO Boulevard. En Albert Verlinde was er dus niet. Na Toyboy Ruud kwam privé vandaag met het verhaal van een ander project van de burgemeester. Dennis zou meerdere keren de lakens hebben gedeeld met Hoes. In RTO Boulevard vanavond dus geen Albert Verlinde. Maar wel een reactie van die Onno. Ik ben zelf begonnen, zal ik maar zeggen. Uh, en niet alleen met die zoen, maar ook met enkele andere dingen die afgelopen tijd. En daar moet ik nu zelf ook de vrang en vruchten van plukken. Dus wat dat betreft zeggen we allemaal, het is mijn eigen schuld. Maar wat er dan vervolgens gebeurt en de overmatige aandacht... die daarmee mijn privéleven krijgt en het hele gay-life en alles wat er om me heen zit, in de, daarvan denk je op een gegeven moment... waar stopt dit? Overigens had RTL Boulevard vandaag een, een nieuwe naam voor deze zaak. De Onno-gate. Vond ik dan weer grappig. Uh, Frauke de Bot die nam vandaag de plek van Albert in aan de desk. En zij had nog wel een nieuwtje. Wat echt heel tekend is voor Boulevard. En voor mij is dat ik altijd hoor en wederhoor toepas. Ja, dat is een nieuw objectief. Ze, gaan, ze, ze, hebben niet spe, ze doen niet aan speculeren. Uh, dus dat vond ik wel opvallend eigenlijk. Ja, dat ze mooi, dat zo zeiden. Mooi. Um, nou Tot slot nog eventjes. Het, komt, het staat weer voor de deur. Tot, uh, dus eventjes wat tips voor een gezellige kerst. Ik vond ze vandaag op Omroep West. Op de website. De drie belangrijkste. Die heb ik uh, voor jullie uh, feestneuzen eventjes uitgepikt. En de tips zijn mede mogelijk gemaakt door het onderzoeksbureau Open Deur. Nummer 1. Laat het kerstdiner niet aanbranden. dat kan leiden tot uh, spanningen. Goh. Uh, schop met je dronken hersens, geen ruzie. Ook een uh, handige. En als je schoen, uh, schoonmoeder nou niet te hard is... Uh, zie je het dan als vrij, vrijwilligerswerk. Dat vond ik uh, eigenlijk de meest opvallende <lacht> nog wel. Nee. En uh, Ik heb ook nog even een voorbeeld van hoe het uh, wat minder gezellig kan. Dat zag ik ook op Omroep West. In de serie Feest met de Vosjes volgen zij de familie De Vos uit Noodorp. En vandaag tuigen zij de kerstboom op. Je moet hem iets losser hangen. Het hoort wel... Uh... Oh, anders te hangen? Nee, ik vind het wel aardig geworden. Ja, ik vind het Ach, mooi. Ach, ja. Regionale televisie. Ja. Ik ben blij dat jij het ook voor ons volgt. Leo Mastik, dankjewel voor het mediaoverzicht. Alsjeblieft. Bij ons in de studio Zoe Red. Ze speelde dus zo net al. En nu doen ze het weer live. Dit is Goodbye. I said goodbye Too many times In my life so far I said goodbye Closed one part Then opened for the next thing in life I said goodnight To the day I long to skip each time, each night. I said bye too many times, but each time it takes a part of me, and each time. Each time it takes a part of me As I try to move on I try to move on again Again And again While the river moves on Into the sea Towards her destiny My heart stays in place Feels the water Drown her again With every time I say goodbye One of my colors Guess what? Away, and so now I'm scared I'll turn into gray. Oh. But each time it takes a part of me, each time. a part of me As I try to move on I try to Don't make me lose it When I find you Met goodbye. Dat was hartstikke live hier in de studio bij Nog Steeds Wakker. Mocht het u bevallen en ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is, blijf dan vooral luisteren tot 4 uur, want ze zijn nog eventjes hier. Het social media nieuws werd vorige week gedomineerd door Twitter, dat in Nederland populariteit verliest. Deze week is Facebook aan de beurt. De, Sorry, de community website gaat deze week beginnen met het testen van reclamevideo's die automatisch gaan afspelen. Rob Beemster, interactief redacteur van Adformatie, schreef vandaag over het nieuws. Goedenacht, Rob. Hey, goedemorgen. Uh, ja. Wat was de eerste reactie op het nieuws? Uh, van mij? Uh, nou ja, het was niet helemaal uh, een verrassing, Omdat dit was eigenlijk al in april een beetje aangekondigd. Facebook, uh, overigens ook Twitter, uh, met, uh, met uh, videoreclame aan de slag. Nou, uh, laten we teruggaan naar april dan. Wat dacht je toen, ja? toen het toen werd aangekondigd? Uh, ook, ook dat was zelfs geen verrassing. Nee, op een gegeven moment weet je dat uh, beide organisaties geld moeten gaan verdienen. En het grote geld in reclame wordt toch altijd... ...verdiend op uh, tv met uh, ja, reclame uh, filmpjes. En ja, mensen kijken steeds meer natuurlijk uh, op, op uh, sociale media, op internet sowieso, maar helemaal op sociale media. Ja. Dus is het logisch dat je ook daar de, de, de consumenten met uh, video gaat uh, benaderen. En dan denk ik als consument, dat wordt bloedirritant. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar dat weten ze zelf ook wel hoor, en dat, dat, daar zijn ze ook wel aan let op. Um, als je goed gekeken hebt, zie je ook dat het een test is he, die donderdag van staat ja. gaat in Nederland. En dat heeft natuurlijk ook wel een reden. Ze willen uh, ongetwijfeld gaan testen waar ligt ergens die irritatiegrens ja. met uh, wat, wat pikmen wel, wat pikmen niet. Was het, was het misschien ook naïef van, van mij en waarschijnlijk vele anderen om te denken dat het min of meer reclamevrij kon zijn, Twitter en Facebook? Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat, dat zou het niet kunnen. Aan de andere kant is uh, Twitter en Facebook zijn natuurlijk wezenlijk andere media dan uh, tv. Een mm -hmm. uh, commercial kun je gewoon vertonen. En mensen, ja, je kunt even opstappen, je kunt even naar het toilet. Maar uiteindelijk, je kunt niet alles ontlopen. En uh, het, het merendeel van de reclamefilms wil je toch echt wel uh, tot je, je krijgen op die manier. Um, uh, op internet is het toch anders. Uh, als het niet bevalt, dan ben je weg. Dat heb je gezien. Uh, dat is uh, hij zou voorkomen. Niet vanwege voor reclameogens, maar... Wel, als het niet bevalt, dan uh, zijn er alternatieven altijd. Ja. Dus vandaar dat uh, men echt wel uh, weet, uh, he, Facebook, uh, van uh, jongens, we kunnen wel wat proberen, maar we moeten wel een degelijk rekening houden met onze ja, achtergrond. Dat het gaat gebeuren staat vast. Uh, het ja. merendeel van onze luisteraars zal actief zijn op Facebook. Wat mm -hmm. kunnen ze gaan verwachten de komende tijd? Wat ze kunnen verwachten is eigenlijk nog niet zo heel veel. Uh, ja, een beetje... beetje dus zelf misschien, maar het, het, nogmaals: het gaat dus wel om een test. Een beperkte groep uh, gebruikers gaat vanaf donderdag uh, geconfronteerd worden met films die inderdaad vanzelf uh, beginnen af te spelen op het moment dat een pagina met uh, die uiting uh, in beeld komt. Mm -hmm. um, maar zonder geluid, geloof ik. Ja. Zonder geluid, inderdaad. Um, en ook nog niet schermvullend. En daar zie je ook al twee, uh, twee duidelijke ja pogingen van Facebook om de irritatie uh, te beperken. Dus ja, uh, uh, zie het als een plaatje, een fotootje, maar wel met beweging. Maar je kunt dus wel gewoon doorscrollen. Het is niet dat je beeld bevriest en paf, hier zit vast aan een uh, commercial die je 30, 30 seconden lang moet uitzetten. Dat is dus niet het geval. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer een experiment. en Is de impact niet genoeg of uh, ze merken dat ze nog verder kunnen... Ja, dan zijn ze ongetwijfeld daar ook wel weer uh, beweging in gemaakt. Ja, nou, hoe irritant het is, dat gaan we allemaal merken. Bedankt in ieder geval voor de waarschuwing. Rob Beemster, de interactieve redacteur van Adformatie. Goed. Dat maakt een eind aan het eerste uur van Nog Steeds Wakker. Zometeen zijn we terug. Dan gaan we het hebben over de nieuwe Duitse regering. Die is vandaag beëdigd. En uh, VVD Amsterdam. Die hebben een nieuwe manier gevonden om aan uh, geld te komen. En is Zoe Red op de hoogte van het nieuws? Daar ben Denk ik ook benieuwd naar. Denk het antwoord het wordt u zometeen na het nieuws van drie uur. Tot straks. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de Nacht.